Onderdeel daarvan zijn afspraken over de arbeidsmarkt... zoals het terugdringen van tijdelijk werk en het beëindigen van schijnzelfstandigheid. Daarin waren volgens de CNV-voorzitter forse stappen gezet... en die plannen kunnen voorlopig in de ijskast. Iran heeft twee mannen geëxecuteerd die schuldig waren bevonden aan betrokkenheid... bij de aanslag op een Sjiitisch heiligdom, dat meldde Iraanse staatsmedia. Bij de aanval kwamen in oktober vorig jaar 13 mensen om het leven... De twee Afghanen hadden in de rechtszaal bekend dat ze hadden geholpen met voorbereidingen voor de aanslag. De schutter zelf, een man uit Tajikistan, was al niet meer in leven. Hij bezweek kort na de aanslag. Als het aan Turkije ligt, verdient Oekraïne zonder twijfel het NAVO-lidmaatschap. Dat zei de Turkse president Erdogan na een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky in Istanbul. De twee spraken elkaar in aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Litouwen en Polen willen de belofte doen dat Oekraïne na de oorlog kan toetreden. In India zijn drie spoorwegmedewerkers aangehouden... na de treinramp van vorige maand, waarbij bijna 300 doden vielen. Het gaat om een monteur en twee signaleringsmedewerkers van Indian Railways. Ze worden beschuldigd van dood door schuld... en het vernietigen van bewijsmateriaal. Het weer zonnig en warm vandaag. Vanmiddag 30 tot 34 graden. Later vandaag vanuit het zuiden bewolking... met lokaal een bui, mogelijk met onweer ook morgen warm met in de middag opnieuw een toenemende kans op buien met onweer, zware windstoten en Hagel. Duimig Dit was nog het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. zover. Wow. Zo, <laughs> zo mooi. ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort. Ja, wel, dat heb ik voort. Eefal Fini, hoor is ja, is Zin in ZFM? Zonfini. Web nu. Toebak leeft. De beste. De allerbeste. Jezus, het tweede gedeelte van het radioprogramma. En straks de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren? heen. Ja, wat is er straks een feestje. Eerst maar even degene die vandaag ook jarig is. En ik heb het over Beck Hansen. Op All Night... Goede platen gemaakt, Beck Hansen. Hij is straks jaar, straks daar veel meer over natuurlijk in het kopje. Verjaardagen, weer even dit. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 8 juli en 8 juli 1947, dit. In juli 1947, Roswell was een small sleepy town surrounded by ranches en desert. Een strange ding gebeurde. Something large and silver hurtled out of the sky and plowed into the desert with a bang. A local rancher found the pieces of a well, whatever it was, and reported it to the local airbase. En And for the first and only time in US history, issued a press release stating the crash of a flying disc. Ja, dit was de enige keer officieel dat de Amerikaanse uh, luchtmacht melding maakte van een UFO die was neergestort. En een dag later werd het verteld... nee, dat was dan weer ballon. En diegene die daar was, die man die daar verslag van deed... die heeft later op zijn uh, sterfbed... nou, niet helemaal op zijn sterfbed, maar in de jaren zeventig... dus iets van dertig jaar later... heeft hij toch iets anders verteld... waardoor de hele ufo-rage uh, weer op gang kwam. Even een klein stukje daarvan. Before hij died, he told Friedman his story. Ik one piece of metal... what looked like metal anyway... it was not flexible... Het it is as thin as a four with a pack of cigarettes. I tried to make a dip in this metal. And he said, you can't bend it. You can't make a mark on it. Deze man vond een stukje metaal. Ja, was het metaal. Het was heel dun, zoals dat stukje wat, dat plastic wat om je sigarettenpakje heen zat. Zo dun was het. Cellofaan ja, plastic. Zo dun was het. Oh. En hij probeerde er een kras op te maken of een deuk in te maken. Hij pakte zelfs een hamer op. Een... Maar dat lukte helemaal niet. Dus hij zegt, wat was dat nou voor raars? En hij heeft meer dingen daarover gezegd. Dat hij eigenlijk weer ontkrachtte wat hij destijds in het uh, persbericht uh, vertelde. Dat het een weerballon was. Dus sindsdien is het in Roos wel... Komen en gaan van idioten. Ja. Van uh, deskundigen ja. op het gebied van ufo's. En ze hebben daar een goede belegde boterham van. Dat kan ik nou, je vertellen. Nou zeker. Je hebt ja. al die kraampjes en zo. En ik leek, van uh, hoe zou het dan zijn om in zo'n kraampje te werken. Ja dat al die mensen allemaal komen van, oh, is het echt gebeurd? Ja, natuurlijk mevrouw. Ja, echt waar Vandaag hoor. Vandaag in de aanbieding. En, en dat je dan nou zeg maar, dat je in zo'n kraampje werkt. Dat je op een verjaardag komt. En je zegt, wat voor werk doe je? Ja, ik sta bij zo'n kraampje bij de ufo. Die idioten. Maar goed, ik moet altijd zeggen dat het echt gebeurd is. Dus ja. krijg ik mijn geld ook gewoon niet. Ja, goed. Ik moet zelf zeggen, ik heb de laatste ufo-meldingen van wat uh, even bekeken. Die is nu eens oud, een half jaar oud. En dat ziet er toch wel heel apart uit. Okay, het is even dat... iets raars wat in de lucht hangt. Dat je denkt, zijn het nou aan elkaar geknoopt Nee, het is wel heel lang werpen. Ja, tegenwoordig heb je van die drone-dingen. Ja, dat bedoel dat, ik. Nou, weet je het ook niet meer. Misschien nee. waren het wel drones. Je weet ja, het niet. Nou, destijds ja. lijkt het erg sterk in 1947. Maar je weet het allemaal niet. Maar goed, wat gebeurt er nog meer ja, op 8 juni? Vier, vier jaar geleden heeft de Deutsche Bank aangekondigd dat er wereldwijd 18.000 banen gaan verdwijnen. Zo. En uh, een van de grootste banken van Europa heeft al jaren te kampen met slechte resultaten. En er zijn inderdaad ook heel wat schandalen geweest. En ik, ik vraag me af van, uh, wat hier nou uiteindelijk van waar is geworden. Dat ze 18.000 banen kwijt zijn geraakt. Ik denk wel dat zeker door het hele digitale betalen en alles. Dat het daardoor echt. Uh, de mensen hoeven de, de eurochecks en zo. allemaal niet meer te verwerken en zo. Dat kost natuurlijk ook. Ja, uh, ja, ja. Dat geldt ja, ja. ook enorm veel tijd. Allemaal, dat geldt he? zeker heel veel, heel veel tijd. Ja. Nou goed, 1945. Dat, dat gaat toch over een submarine, dit? Ja, klopt. Ja, de Nederlandse onderzeeboot, de O-19. Die loopt vast op landrift. En uh, die is twee dagen later is hij vernietigd door een Amerikaanse onderzeeboot. Waren we in oorlog dan met Amerika? Nee. Die Amerikaanse onderzeeboot die heeft geprobeerd... twee dagen lang deze boot vrij te, te trekken. En deze oh. Nederlandse onderzeeboot, dat is niet gelukt. Ze hebben echt met van alles geprobeerd. Het lukte gewoon niet. Hij was op laag water, was hij vastgelopen. En had aan boord had hij, wat had hij ook alweer... had dummy mijnen mee en medici medicinaal alcohol... Dat moest naar een bepaald soort uh, gebied gebracht worden. Uiteindelijk hebben ze dat overgeheveld van de ene onderzee naar de andere onderzee. En uiteindelijk dachten ze: ja, allerlei uh, belangrijke informatie moet niet in verkeerde handen terechtkomen. Dus vandaar de Amerikanen deze Nederlandse onderzeeboot hebben vernietigd. Dat klinkt heel raar, maar het was echt nodig oh, okay. als viel het in verkeerde handen. Het mooie is wel van dat deze COD-onderzeeboot uh, van de Amerikanen hebben 19 mensen extra aan boord genomen. En dat is best wel krap in zo'n onderzeeboot. Ja, dat was even afzien, even zweten. Ook oh, oh, qua lucht, denk ik. Met, met al die mannen ook in elkaar. Oh. Maar goed, uiteindelijk komen ze aan dan. In Amerika en Amerika hebben ze drie dagen feest gevierd. Omdat ja, uiteindelijk zijn ze, hebben ze het allemaal gered. Ja, dat is natuurlijk wel heel fijn. Echt een mooie mannenfeestje. Het is uh, vandaag één jaar geleden dat de Japanse oud-premier Shinzo Abe wordt neergeschoten. Ja, ik zag het. Hij heeft een in Nara. En die ja. is bezweken aan zijn verwondingen. Nou, dat is toch wel iets wat je in Japan toch niet echt meemaakt. Op, nee. Deze agressie. Hij was echt slecht, slecht beveiligd ook. Hè? Ja, ik was denk een beetje Dat wordt waarschijnlijk wel iets beter gaan. Ja, dat gaat wel beter. 2006 in de Arena uh, is de vijfde keer van het uh, dance-event van Sensation Black. Het begon allemaal met Sensation White in 2000. En, in 2000 is, en toen was het eerst Sensation White. Maar toen kwam er toch muziek uit wat nog wat harder was. Toen dachten ze... Nou, dan maken we ook een Sensation Black. En dat was uh, heftig. Uh, uiteindelijk in 2006 gebeurt er ook nog iets anders. Rob McGee treedt met zijn band op. En uh, die, uh, die muziek van uh, Rob M McGee... valt niet helemaal in de smaak van de bezoekers. Die worden opstandig. En een van de bezoekers weet op het podium te klimmen. En die slaat dus deze Rob McGee op zijn bek. Oh. Uh, de rest van de bandleden duikt dan weer op die gast, die bezoeker. En die wordt tegen zijn hoofd aangeslagen. Nou, je hoort hier het fragment. Iedereen is er niet mee eens. En uiteindelijk wordt je terug in het publiek gebracht. Dit is niet gegooid helemaal... ook, hè, Lebekaner? Ja, gegooid bij een ja, En weg, uiteindelijk hè? moet Sensation Black, de organisatie, uh, geld betalen. En dat is aan die bezoeker? Aan die bezoeker, want dat is toch niet helemaal zoals het gehoord. Dat is een hele sensatie uiteindelijk daar uh, in uh, uh, Amsterdam Arena. Nou, oh, je hebt het toch zelf veroorzaakt? Ja, hij heeft het zelf veroorzaakt. Maar dus, dus hoe, hoe de bandleden, aanvalt? als ja. je kijkt hoe dat afgehaald dus wordt... ze gingen wij even los op hem. Dit kwam omdat namelijk eerder ook al een man op het podium werd aangevallen. En dat hadden ze in hun achterhoofd. Dat was shit. Straks gaat het echt aflopen met onze zanger. Mm. Dat willen we niet. Dus dat was wel een happening. En het grappige: boor allemaal met Sensations White. En dan zou je denken: wat is nou het verschil tussen Sensations White en Black? Dit is White. Dit is White, dus hè? Ja. En het andere: dit wat jullie hoor, dit, dit is zeg maar Black. Ik hoor niet helemaal het verschil. Nou ja, het is iets steviger. En ja, mensen moeten, als ze naar zo'n sensatie gaan... zoals een zo black of white... moeten ze in het wit of in het zwart gekleed gaan. als word niet toegelaten. Ja. Dan moet er een eenheid zijn. Wel mooi gegeven, vind ik ook. Hoor. Goed, wat dan meer? Ja, vandaag uh, is het ook uh, vijf, uh, de vijfde keer en de zevende keer op rij... dat uh, Roger Federer uh, het mannentoernooi wint van Wimbledon. Oh ja. En uh, ik, weet, ik zit nu nog te kijken... van hoeveel, keer, uh, hoeveel titels heeft hij wel niet. Maar hij heeft echt... ...18 Grand Slam finales gewonnen... ...in 19 op één volgende... Zo, toelooien. dat is niet verkeerd. Tijdens is Roland de Carros bereikt... hij echt voor de 36 e keer... ...op rijden kwartfinale. Dus uh, ja, het is wel ja. een... Uh... Je man kan een balletje slaan, zeggen altijd dan. <hijen> ja, ik denk het wel, ja. Dat is zeker waar. 1889, de eerste editie van... ...The Wall Street Journal, zijn dagblad verschijnt. En die hebben heel lang de grootste oplagen... ...van alle kranten in, uh, in Amerika tot uiteindelijk nu. In, uh, als je nu kijkt, is het de US Today. Die heeft, um, die heeft veel meer kranten. En even kijken, in 2013 was de oplage... dagelijks oplage van de Wall Street Journal. 2,4 miljoen kranten werden gepubliceerd. En het is ook eigendom van Rupert Murdoch. Natuurlijk. Ook niet. <laughs> Rupert Murdoch. Het grappige is, deze krant uh, is verschillend... met andere kranten, want namelijk... het is heel zakelijk en financieel. En ook wel aanverwante vraagstukken worden. En deze krant... Uh, behandeld. Maar er wordt gebruik gemaakt van tekeningen, niet van foto's. Oké. Okay. Dat ja. is het verschil. Goed. Um, dat had ik nog hier. Okay, ja, dat er, dat er uh, 6, 36 jaar geleden, ik goed? Nee, 26 jaar geleden was er een busongeluk bij Aswan. En het waren allemaal Nederlandse toeristen, die uh, jongere Nederlanders die uh, overleden. Het oh, waren er oh, acht. Ja. Zo. Ik wil nog even melden, die, uh, die verderer, die, uh, die is dus getrouwd op een gegeven moment. En hij heeft twee keer een tweeling gekregen. Twee keer een twee jongetjes en daarna twee meisjes. Hij is, Stappig, met, hij is echt goed met ballen. Ja, ja zeker. Echt goed met ballen, gewoon. <laughs> ja. Twee ballen gewoon elke keer erin. Nou, maakt dat allemaal niet. uit. Straks de verjaardagen. Uh, wie is de jarig of jarig zou zijn geweest? Dat ook natuurlijk, het gaat soms heel ver terug. Weer zeven de verontrustende klanken van, ja... De rockantours Tours Oftewel Jack White. En jij hebben het over Sunday Drive. Jack White met zijn protrissende gitaarklank altijd weer. En die stem, die heeft zoveel pijn meegemaakt, lijkt me. En ze zijn nog steeds actief. Dan vraag je vraagt jezelf af en toe, maken ze nog muziek? Nou ja, af en toe als die de zinnen heeft. En af en toe denk ik, nee, nu ga ik gewoon even lekker solo. En af en toe dan speelt hij ook weer mee met de nieuwe Elvis. Weet je wel, in de film Elvis heeft hij heel veel muziek ver veroorzaakt. Wilde ik bijna zeggen, nee, muziek gemaakt. Om het net even een scherp randje te geven. Goed, Dragon Tours bestaan al 2006. Dus dat al, al een mooie, een geruime tijd. Oh ja, sorry. Het is tijd voor de verjaardag. Sorry, I interrupted your birthday party. Uh, thank you. birthday? Ja, precies. We kijken naar verjaardag. Hij zou vanuit verjaardag maar Hij is al heel lang overleden. Hij is eigenlijk. De veroorzaker van dit? Yes, and Coca Cola is so delicious, so refreshing, so tempting to any guest when you bring out those familiar bottles. Oh, heerlijk! Krijgen meteen trekking gewoon. Zeker als een bepaalde mensen uh, daar reclame voor maken. Zeggen, uh, John Pemberton zou jarig zijn geweest. Hij is overleden in 1888. What the fuck, dat is lang geleden. Ja. Hij was apotheker, uitvinder en ook arts. In het begin was je nog stoomdokter. Hij was met kruiden, met kruiden altijd allerlei mensen aan het genezen. En uiteindelijk ging hij verhuisd naar de Atlante En toen begon hij een handeltje in. Door hem ontwikkelde Pemberton's Friends Wine Coca... En oh. dat was dan weer een variant op een ander uh, drankje. En uiteindelijk heeft hij dat weer veranderd. Hij heeft nog een beetje lopen knutselen. En er zaten ook extracten van een coca plant in. Plant in. Dus coca, zat staat er gewoon werkelijk ja. in. Je werd er lekker opgepept van. Je kreeg zin in sekszinken. Oh man, je een heerlijk drankje gewoon. Ga maar even die Pemberton-drank uh, halen. Uiteindelijk uh, heeft hij dat uh, gepatenteerd in uh, 1887. En daar verdiende best wel wat geld mee. Alleen ja, cocaïne, dat is verslavend. Ja, ja. daar raakte hij nee, ook he. aan verslaafd. Het is ja. in het drankje gebleven tot 1905. Toen is het eruit gehaald. Eh, want het was gewoon cocaïne. Het was natuurlijk gewoon drugs. Dat moest eruit. Aantargelijk hebben ze dat weer veranderd. Maar uiteindelijk heeft hij samen met, uh, uh, met zijn uh, kampioen uh, uh, Frank Robinson. Hebben ze het logo bedacht. Want toen werd het eigenlijk Coca-Cola. En dat logo is nog steeds in gebruik van Coca-Cola. Ja, dat verdien je wel aan. Ik verdien wel aan, Nou, hij niet. Want uiteindelijk is hij uh, overleden. En is hij ook alles kwijtgeraakt. Omdat hij in financiële problemen kwam. Dus hij heeft, er, hij heeft niks aan overgehouden oh. van. Heel triest. Goed, wie nog meer? Ja, vandaag is ook uh, Geert de Jong jarig. Ja. Gelijk met Angelica Huston. Ze zijn even oud geworden. 62. Maar Geert de Jong speelde ook in die film Mama is boos. Oh ja. Dus, uh, en uh, ja, maar die Angelica Huston, uh, ja, die speelde altijd in de Adams Family. Dat was de moeder. Oké. Okay. Wees je niet? Nee, is, uh, mijn, alle twee hebben ze gespeeld? Uh, uh, de, uh, Geert de Jong speelde in de film en uh, Angelica Huston Oh, was, uh, je, je noemde de twee namen. Het ging ja, ik noemde snel. ze tegelijk. Ja, en, uh, precies. Kijk maar, oh ja, die... Ja, ja de, de niet zo aantrekkelijke vrouw. En zeker als je dan nog van het lange haar hebt. En, en die zwarte lippenstift, ja. Dan, en dan, ja, dan ook die ja. ogen nog uit laat lichten. Ja. Dan wordt het ja. helemaal een verontrustende dame. Ja, dat je ja, denkt: van, ja. wat ga je met me doen? Ja. Ik krijg er wel van dat type. Ja, goed. Vandaag wordt hij 38, Jamie Cook. En Jamie Cook, ja, dat is van de Arctic Monkeys. Die begon in 2001. Hij kwam eigenlijk elk turner Te tegen in de straat. En die wonen naast hem. Hé, hey, wat leuk. We hebben dezelfde muziekkeuze. Ook oh, heel grappig. En uiteindelijk uh, trokken ze wat andere mensen aan. Onder andere uh, Anthony uh, Nicholson en ook Matt Helders. En toen begonnen ze Arctic Monkeys in 2000. 2001 kwam het eerste album uit. Dit. En dit is het begin van de Arctic Monkeys. Later kwamen er nog meer mooie muziek, hè? En toch een mooi gitaargeluid. Ze hebben zes albums afgeleverd. Een van de laatste albums kwam dit. Toen dacht ik, waar zijn we mee bezig? In the future, if your ja, dit is echt zo ver waar ze vandaan komen. Dat ik, ik, het rondgaat mijn geheel waar ze mee bezig zijn. Maar goed, ja, ja. ze maakten mooie muziek. De uh, Arctic Monkeys en Jamie Cook is vandaag jarig 38. Oké, okay, vandaag is ook Mickey Hoogendijk jarig. Zij heeft in. Goede tijden slechte tijden gespeeld. Oh ja. Maar ze, ze heeft, hij heeft ook nog in Spangen gespeeld. In Blauw-Blauw, Grijp van de Gier, et cetera. Maar ze schijnt dus nu... Is zij, ze heeft ook nog een relatie met Adam Curry. Ja, Adam Curry. Ja, maar ze zijn inmiddels uit elkaar. Maar ze is nu ook kunstenaar. En ze, ze heeft dus echt foto's. En ze maakt ook bronzen sculpturen en zo. Ja, die heeft heftige tijden meegemaakt. Want ze is ook uh, een relatie uh, begonnen ooit met Rob Scholten. En daar was ze ook zwanger ja. van. En Rob Scholten, daar was een aanslag in 2000... Uh, nee, in 1993, 1994. Aanslag in de Jordaan in Amsterdam. Het is nooit helemaal duidelijk geweest waar die aanslag uh, vandaan kwam. Uh, Rob Scholten heeft er allerlei theorietjes over. Een <laughs> ja. aparte vent. Maar goed, uh, uiteindelijk zijn ze toch uit elkaar gegaan. Dat lukte niet helemaal. Uiteindelijk is ze de... Wat is het? Mickey Hogendijk Production Super, super begonnen. Oh, oké. Okay. En ze heeft echt... Het is van alle markten thuis ook gewoon. Ja, Sanctise, leuk is dat. Ondernemster. Ja. Echt wel mooi hoor, om dat te zien. Ze is 53 geworden. En, en ze was me. eigenlijk ook wel een beetje baanbreken toen in de goede tijden. Volgens mij was ze toen letjes uh, relatie met Laura. Oh, was zij dat? Ja, oh, mij Oh ja, wel. daar was ze er een hoop over te doen toen. Ja, zeker. Vandaag uh, is hij jarig. Je hoorde net al onze opening van uh, dit uh, radioprogramma. Uh, namelijk Beck is vandaag jarig. Hier begon het allemaal mee met hem. Beck. En uh, hij was natuurlijk... Uh, hij, kon, hij, hij is de zoon van een hele creatieve familie. David Campbell, zijn vader. Ja, hij heet geen Campbell omdat zijn vader heel snel al uit de familie... Uh, gebeurd is weggegaan. Toen dacht hij, well, ja, jouw naam wil ik niet dragen. Dus dan heeft hij de moedersnaam uh, aangenomen, deze Beck Hansen. En uiteindelijk uh, is ook Bibi Hansen, zijn moeder, bij Andy Warhol actief geweest. En zelfs zijn grootvader ook bij de Fluxbeweging samen met Joke Oon actief geweest. Dus het is niet zo gek dat deze gast zo actief is en zo creatief. Hij maakte in 1991 een home tape-nummer. En dat was Loser, wat je net hoorde. Dat werd groot in 94. Mm. En uiteindelijk is het toen helemaal, ja, helemaal geëxplodeerd rond uh, uh, Beck, want dit kwam later uit. <middels> dat was heel lang mijn favoriete plaat van, van, van, hem, van Beck. <middels> Een mix van hip-hop, van gitaarherrie, van ja, hele vage dingen. Hij heeft uiteindelijk ook nog voor de film van Jim Carrey muziek gemaakt... The Internal Sunshine of the Spotless Mind. Dat okay. was wel heel mooi en meeslepend. Need ah. like the van de Corkies maakte hij de versie... Everybody's Gonna learn sometimes. Een hele trage film over het feit dat je herinneringen uit een mens kan wissen... waardoor iemand weer opnieuw kan beginnen, maar jou dan wel vergeten is. Oh ja, hele ja, mooie. Dat is wel een aparte film, ja. Ja, hele aparte insteek. Goed. Ja, hier is nog meer jaren. James Cook. Heb ik al gehad? Heb je al, heb je ja, al gehad? Ja. Ja. ja, dan James uh, Jane Smith. Ja, ik, ik kijk dus van een laag naar hoog, hè? Ja, oké. Okay. Ja, ja ik de andere. kant. Ja, oh. Ik ga heel ver terug. Oh, Oké. Okay. Ja, vandaar In 1998 Pumperton. is uh, Jaden Smith geboren. Yeah. En het, ja. En hij is de zoon van... Uh, je had het net over Will Smith, zijn zoon. Ja. Yeah. En uh, de zanger is die Jada Pinkert Smith. En hij heeft dus ook uh, toen gespeeld in die film After Earth. Die heb ik toevallig pas geleden nog gezien. Ja. En dan realiseer je je ook van hoe jong hij daar nog was. Toen was hij 18. Nou, je moet eigenlijk kijken naar de film 2006. Uh, Pursuit of Happiness. Dat is echt... Uh, een de hele trage film over een man die het bijna niet redt in de maatschappij. Nou, ja, dat is... hij dan in de auto leeft met zijn vader. Ja, met ja, klopt. Vader. Het is dat bijna ook een geld. bijzondere film. Het is een ja. hele bijzondere film. Maar de karatekitten, die, die jongen, het is dus gewoon gigantisch uh, uh, getraind en alles voor ja. de karatekitten. Ja, klopt. En uh, ook voor inderdaad After Earth, dat hij dan uh, zo conditie en zo. Het ja. is natuurlijk wel heel bijzonder als je dat soort films voor, uh, met jezelf hebt. Ja. Ja, dat is helpt. Ja. Dan dus zegt je: Kom eens kijken, jongen. Kijk eens hoe goed opa was vroeger. <laughs> ja, zeker. Heel gespied. Nou, opa, dat was al heel lang geleden zeker. Ja, ja. Kijk maar eens in de spiegel. Ja, nou, gaat we zijn. als je dat hebt. Ja. ja, zeker. Nou goed, straks de verjaardag, zover even de geschiedenis. En ook de verjaardag misschien straks nog een verdwaalde. Zeker, daar staan we bekend om: hè. dat we verdwaald zijn. En verdwaasd, vooral. Goed, wat is dit? Met Corby, bekend van Brother. Every time is fine with me. Een nieuwe plaat heet Big Smoke. Won't she be riddled heerlijke wijven. Sorry. Nee, dat heb ik niet gezegd. Wijvenmuziek wilde ik zeggen. Nee, nee. Het is muziek voor iedereen. Echt zoet, hè, dit. Jezus. Oh, ik ben zo benieuwd. 29 september speelt hij in de Paradiso in Amsterdam. 35 euro. Voor dat geld ga ik zelf zijn. Kijk, wat voor moois dat allemaal aantrekt. Oh, daar komen vrouwen op af op dit zo. Brother was natuurlijk zijn grote hit. En dit is een nieuwe plaat Die heet... Big Smoke. Ja, zeker. Zo'n hele grote sigaret. Die gaat vast vastpakken in Amsterdam als hij daar is. Dat kan gewoon niet anders. Denk Big jezelf? Smoke. Het is ja, uh, heel erg van toepassing voor het Stamfordse nieuws. Ja, klopt. Er zit in Stamfordse berichten. Ja. ja. ja het Zandvoortse berichten. Kijk je er even naar. Uh, Big dan. Smoke. Want uh, ja. zondag is de wedstrijd ma makreelroken bij Havana. Oh ja. ja. <laughs> en, uh, zit er weer een goed doel aangeknoopt? Dit is dan weer de derde wedstrijd. Uh, nou, dat staat er niet bij eigenlijk. Maar dat is uh, liefhebbers zijn welkom. Het is uh, bij Strandpaviljoen Havana aan zee. Boulevard Paulus lood uh, helemaal aan het einde. Vanaf Ze delen er ook grote sigaren uit. Ja. En uh, ja, de, de originele zeevisvereniging wedstrijd En wie de best gerookte makreel heeft. Om ja. drie uur is de prijsuitreiking. Kijk, precies. Mm. En de opbrengst meestal van die uh, makreelen. Die ge... Want er is namelijk één wordt er getest en eentje wordt er verkocht. Of meerder worden verkocht. Ja. Je mag er drie... Roken geloof ik, zoiets was het. En die worden verkocht en meestal zit er dan een goed aan geknopt. zand wordt straks weer een kunstwerk rijker, de herinrichting van de Boulevard, Pauluslood. Die, uh, ja, die zijn bezig om er iets moois te maken. En ze hebben een wedstrijd uitgeschreven. En drie uh, kunstenaars, uh, vormgevers hebben zich daarop ingeschreven. En de winnaar is Mark van Vliet. Hij uh, heeft gewonnen met uh, zoet zout. En dat moet dan de verbinding maken tussen natuur, uh, met de bebouwing en uh, met de duinen en de zee. En de duinen zijn zoet en de zee is zout. En het is een soort DNA van Zandvoort. Hij woont zelf in de Overschild in de Groningen. Hij is vooral bekend met het feit dat hij natuurlijke materialen gebruikt. Wat ook weer vergankelijkheid, uh, vergankelijk is. Dus dat gaat waarschijnlijk ook weer, uh, weer stuk. En dan kan hij weer iets nieuws maken. Mooi bedacht, zeg dus. maar. Ja, en uiteindelijk uh, bij het appartementencomplex van de Nieuw Duinen... Uh, bij het intree is het nu een beetje saai. En daar wordt nu zeg maar een soort... Uh, het is nu een kale betonnen muur. Nu worden daar allemaal palen neergezet. En die palen zijn dan van hout en die zijn geschild. En daar wordt dan iets ingebrand. En dat is dan zoet-zout. Nou ja, het wordt erin gevreesd op een of andere manier. onthulding is 13 juli door Geert-Jan Bluis. En nou, mooi, gaat erheen. Oké. Okay. Ja. Uh, de sloop van het appartementencomplex aan het badhuisplein is afgerond. En uh, er is hierdoor eigenlijk een extra plek bijgekomen voor fietsen. Dus de wethouder Martijn Hendricks heeft ook gelijk al gebruik gemaakt van deze gratis fietsenstalling. Maar het is wel leuk. Het zijn allemaal uh, houten, houten uh, paaltjes. Oh ja, ik zie het ja. Ziet er wel leuk uit. Ik kan niet anders zeggen. Zeker. Ja, ik ben altijd op zoek hoe kan ik meest, de meeste fietsen kwijt. Nou daar ja. staat mijn fiets helemaal. Oh, die staat oh, Ze hebben er een ander. Ze hebben er nog een paar tegenaan gezet. Goed. Nou, ik ja. doe het even voordat ik wegkom. Komst van de nieuw podium op het Er uh, staat op losse schroeven. Ja, het klopt. Dus, uh, hij is omgevallen. Letterlijk. Dat gaat niet door. Nee. Uh, gepland weekend van het Dutch Grand Prix. Uh, uh, zou daar een, een, een podium komen. Uh, dat zou dan door Nobel, uh, uh, Trecafé en Visit Grand, Grand, Grand Prix.com uh, georganiseerd worden. Maar um, ja, er wordt gevraagd nu naar een bijdrage voor ondernemers, van ondernemers. Ze dus gaan nu misschien uh, aanspraak maken op de innovatie, innovatiefonds. Om het toch voor elkaar te krijgen. Het zou een adelating zijn voor het programma. Er uh, uh, staat namelijk uh, in de staat wel een podium. Uh, met DJ, uh, DJ's en ook het Gasthuisplein staat ook een podium. Dus dit, dit plein op het Raadhuisplein blijft misschien wel leeg. Ja. Ja, het ja. zal jammer zijn. Het trekt wel mensen aan. En ook voor de horeca eromheen is het natuurlijk heel fijn. Ja, ik zie ja, ja. ook, er werd vondeland een foto van een boom die omgevallen is. En het heel erg is dat de, die, degene van wie die boom is, ja. uh, van, ja, van wie die boom, van wie die auto is. <laughs> die, die had net die, die auto gekocht voor, uh, voor een nieuwe baan en alles. En er is nu een, een actie bezig. Ja, wat ik zeg, maar ben je daarvoor verzekerd? Dat is de natuur. Ja dat, ja, dat is het probleem. Dat, dat is altijd de vraag. Hè? De ja. natuur kan je niet tegen verzekeren, geloof ik. Natuur. En het klopt gewoon niet met die boom, hè? Het klopt. moet je even gaan kijken. Complot. Het bomencomplot. Er is echt heel veel over te doen. Goed, nou uh, ja, het grappige is. Ze hadden eerst ideeën te drukken. Uh, side events. Uh, na aanloop van de Grand Prix, de Dutch Grand Prix, zouden ze 35-daags programma aanbieden. Uh, daar is niet zo heel veel van terechtgekomen. Nou, misschien moeten ze, uh, heel veel mensen van buitenaf hebben zich daarbij bemoeid. Misschien moet uh, Sand voor Beyond er meer mee gaan om uiteindelijk dat soort dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Ik zie 35 jaar als... 35 dagen van tevoren al ermee bezig zijn, is dat niet een beetje ver, zou ik dan zelf denken. Ja, ja. ja maar ja. vertel. Ik zie trouwens dat er al inmiddels al 1205 euro's opgehaald Oké. Okay. En uh, ja, die auto kostte 6000. Dus, uh, ja, deze auto die is waarschijnlijk ook door z'n vering heen gegaan. Ja, ja, kan niet anders als ik uh, zo kijk. Hij zit echt helemaal. Maar wat ik me ook nog afvraag, van, kunnen die bomen nou gewoon weer recht opgezet worden? Dat je dan een, wat steunpalen er tegenaan zet, dat die dan weer gaat groeien? Nou, de boom achter mijn huis, die uh, was omgevallen. Die hebben ze weer een klein beetje omhoog getrokken. En ik, ik ben benieuwd of ze die nou zeg maar, weer gaan wortelen. Want dat zou wel kunnen natuurlijk. Deze boom zou ook gewoon weer teruggeduwd ja. kunnen worden. Maar ja, ik heb, ja, ja, loop je er dan elke dag nog met een gerust hart langs? Als het een klein beetje wijd? Ja. Of niet? Nou, goed. Ja, je weet het gewoon niet. Straks hebben wij de jolandekeuze. Er wordt nu nog even naar gekeken. Er is zoveel mogelijk. Ik zal zelf zeggen, de Arctic monkeys. Maar ik denk niet dat die er komt door de, door, door de selectie. Is maar even hier. De vijfers treden op binnenkort hè? in Alkmaar. I can recognize the thousand faces. Why do you care about the boys who made it? Saving up to make it through the crisis. I'll spend days figuring it. And greep op de gitaar. De Vices. Volgende week de tuin der lusten in Alkmaar. In de hout. Treden ze op. Een gratis concert. Is, nou, misschien wel een In de hout. In de Haarlem, Wat leuk. Nee. De... oh heet het nou? Niet de hout. Heet het anders. Oh. Maar goed. In de Alkmaar in ieder geval. Oh. Vlak bij het ziekenhuis. Kijk het gewoon even. Daar heb je de tuin der lusten. En vanaf twee uur middag spelen er allerlei beentjes Ik ga dus even langs kijken. Morgen. Nee. Volgende week zondag. Oh ja. Kan goed. Nee. Precies. Nou jammer joh ja. Jammer joh. mijn jong. Goed, ja, dat hier... ben ik jarig volgende week zondag. Ja, klopt. Ik, uh, ik zag de taart in de dag. Oh ja, regen ja, ja, te ja. maken. De twee, hè, waar het er geloof ja, Drie, toch? Je moet even overdenken nog even. Ja, ik dacht drie dat je het besteld had. Ja, ja, Ja, ja, We er even uh, over hebben nog. 1992, ja, nog even een stukje geschiedenis. Sorry, ze blijven staan. Het RTL 4 Avondnieuws. Goedenavond. Een zware explosie op het terrein van de chemische fabriek Sindu Chemicals in Uithoren, ten zuiden van Amsterdam, heeft voor grote paniek gezorgd. Bij de ontploffing is één dode gevallen. Elf mensen zijn gewond geraakt en twee worden nog vermist. Zeker, 1992 Uithoren, ja. Als je die beelden terugziet van die teerfabriek met borden daaromheen, ver verontreinigd water en zo, en echt ontwaardigde mensen ook. Het is een van de eerste bedrijven die ontzettend veel aandacht krijgt van de milieubeweging hier in Nederland. En daarna komt het echt flink op gang. Er zijn zoveel kankerverwekkende stoffen daar in het grondwater, in de atmosfeer dat er wordt heftig aangepakt. Uiteindelijk hoor je hier dat er maar één slachtoffer is. Uiteindelijk loopt het op naar drie brandweermannen die daar de dood vinden en elf mensen gewond. En je ziet ook in het filmpje uiteindelijk dat de mensen die daar werken in de auto heel snel wegrijden. Denken, voordat ik ook het slachtoffer ben, wegwezen van dit plekje. Was 1992 in uh, Uithoorn. Goed. Uh, Zit even kijken, wat ben je allemaal nog aan het doen? Je bent ja, nog wel ik ben kijk. van alles aan het doen. Ja. Maar ik wilde nog wel even vertellen dat het vandaag ook de verjaardag is van Linda de Mol. Oh ja, Linda de Mol. Ja, ze wordt vandaag 59. Ja. En uh, ja, ze heeft natuurlijk uh, genoeg voor de kiezer gehad. Maar ze schijnt gewoon wel weer met die visie roentje dan wel weer samen te wonen. Echt waar? Maar ja, misschien vinden ze het wel leuk om samen vieze dingetjes te doen. Oh jezus, kom op, zeg. Is er is nog niks bewezen. Nee, ja, misschien dan speelt zij, uh, uh, uh, uh, speelt zij zangeresje. En hij... Ja, dat vind ik heel leuk. Nou, ik, ik, wat Linda, een spel. Linda, wat vind jij ervan? I Holland Band, uh, speelt dat shit. Ja. Jij vindt het wel leuk. Oké. Okay. Ja, ze ja, vinden het echt leuk. Maar het is ja. wel ernstig, hè? Want, ja, ja, sorry. Want wat zij, zij, zij doet helemaal geen tv-optreders op het moment, volgens mij. Helemaal niks, hè? Nee, ik denk ook dat het helemaal niet goed is. We zitten met Talpa, toch? Voor het nee. gezicht van Talpa. Ik denk dat zij gewoon even een tijdje aan uh, nou, de, gewoon de moet. Dat is gewoon vroeg met pensioen eigenlijk al, hè? wat soort 59. Ik denk, nee, nou ja, uh, ik denk dat ze samen met, samen met Matthijs van Nieuwkerk en Marco Borzaat één programma moeten gaan doen: een band. Een band. Nou, dat ja, ze ook kunnen. Ja. Ik, ik wil niet dat Matthijs gaat zingen, maar die kan alleen maar heel zielige liedjes zingen Nou, ik heb wel wel iets gezien uh, van uh, Robert Long met haar. Dat ze een of de iets deden. Okay. Dat ze dan door een soort uh, Madame Tussauds heen liepen en uh, aan het zingen waren. Robert Long? Ja, nou, dat is heel lang geleden. Je kan wel zeggen, die is dood hoor. Ja, al heel lang. Oh. Er komt weinig geluid uit, moet ik zeggen. Ja, ik nee, nee, ook. Uh, nou. Uiteindelijk, uh, ja, het, het, ik ben benieuwd op wat voor, uh, hoe dat uh, weer in de toekomst gaat. Ja, en we zitten nu, wat ik al vorige week al zei, we zitten erg momenteel in het slachtofferpietje. Iedereen is slachtoffer van iets. En uh, daar moeten we allemaal... excuus voor krijgen, vinden wij. en Misschien kunnen we het hoofdstuk een keer afsluiten. En dan gewoon weer doorgaan. Is... En dan komen deze mensen misschien ook weer tevoorschijn. En laten gewoon iets moois van zichzelf zien. Doe nog een gebaar voor de maatschappij of zo. Zoiets. Oké. Okay. dat een idee? Nou, dat... Is zeker. Tijd voor die landenkeuze, ja. want anders komen we daar nooit aan. Want Ik wilde even vertellen, want dat was Andrew... Uh, John Leonard Fletcher. Ja? Hij werd uh, Fletcher genoemd. Maar hij is dus uh, vorig jaar overleden. En hij had dus eigenlijk een... Een aorta dissectie. Oké. Okay. Dus hij hij, hij overleeft plotseling echt op 60 jarige leeftijd. En op internet zie je dus ook inderdaad nu allemaal uh, uh, in, me in memory of en zo. Dus yeah. uh, hij was van de deepest mode. Ja, deepest no. mode. Ik snap best dat dat is de. Enjoy the silence. Ja, nou dat is hij nou aan het doen. Ronde band. Ja. Me, don't you understand? Weer depressed mode, Enjoyed the silence. Wij noemen het vroeger altijd. Ja, natuurlijk wij vijftigers uh, noemen het al depressed mode. Logisch dat we dan altijd een deur openen. Uh, ja, op de ja, deur. ja, ik heb het nu weer gehoord. Ik oh ja, het geeft zeer van die tijd weer. Ja. Maar ik heb zo van, uh, ik hoef geen, uh, ik hoef geen uh, track uh, te downloaden of zo. Geen album Laat te kopen. Laat maar. Ja. Maar het is ook al een Pride beetje Walk. in memoriam, hè, want die Andrew Fletcher is natuurlijk vorige ja. overleden aan een aneurysma. En uh, ja, hij heeft dus natuurlijk wel een legacy op de wereld. Ja, zeker. Een mooie muziek gemaakt hoor, zeker. Ik heb echt wel heel veel van zijn draait. Uh, try Walking in My Shoes oh. en Personal Jesus. Dat waren dan wat stevigere platen altijd. Maar goed, altijd wel met zwaarmoedigheid daarin. Maar ja. goed, dus, heb je daar gewoon wel zin in. Nou, andere zwaarmoedigheid in de krant te vinden... De burgemeesters waren vroeger echt degene die bloemetjes 100 jaar gebracht of lintjes doorknipten. Maar tegenwoordig zijn ze misdaadbestrijders en moeten ze beslissingen nemen... waardoor de criminelen in de gemeente soms toch een beetje bozig zijn. En een stoeptegel door de, door de raam en verschillende burgemeesters in vandaag de, de kranten lezen... dat ze er zat van zijn en dat ze soms in een situatie terechtkomen... waardoor door het gezin bijna gewoon bij hun weg gaat. Want zij willen... ...de criminaliteit aanpakken. We zijn gemotiveerd op het bot. Maar als ja. dus jullie denken van ja, hallo pa, het is allemaal wel leuk... ...hoe die strijd voor jou, maar kan ik rustig in mijn kamer zitten boven? Of komt er iets door het raam naar binnen? Dus uh, ja, heel veel strijd binnen huis dus. En uiteindelijk hebben ze nu, daarom hebben ze in 2018... ...een netwerk weerbaar bestuur hebben ze opgericht. En die kunnen de burgemeesters, wethouders, raadleden, ambtenaren... houvast geven en steunen en kijken hoe ze dingen moeten aanpakken. Ja, burgemeester is toch wel een beetje een solo uh, uh, baan. Want ja, jij maakt de beslissingen uiteindelijk. En je bent verantwoordelijk. Dus het nou, is wel heftig. Onder andere hier een spandoeken boven de A2. Daar stond dan de namen van de burgemeester. Jij moet dood. Je moet een kogel krijgen. En vooral de mensen ja, die wat de lager aan de maatschappelijke ladder staan. Die kunnen zich soms moeilijk verwoorden. En die doen dan soms uitingen. dat je denkt van, uh, spreek me even aan op een normale manier. Niet via deze manier. Maar goed. Sterke burgemeester. Hier in Zandvoort hoor je weinig van dat ja. soort dingen. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, toch? Heb jij wel eens dingen gehoord over een burgemeester... die dan ook met de doop de wordt extra beveiligd moet worden? Nee, um, toch? Haarlem. Haarlem wel, hè? Ja, ja, kijk, dat is natuurlijk nu ook een beetje mijn burgemeester. Ja, ja. Dat ik natuurlijk voor de gemeente Haarlem werk nu. Maar die heeft uh, echt de hele tijd met beveiliging gelopen. En dan ging je naar het uh, stadhuis. En er stonden echt van die zwaar bewapende mannen voor uh, de ingang. Echt waar? Ja, dat ja. was toch wel, ja. wel wat. Dus, uh, ja, ja. Dus, uh, in België, dus, uh, Het zijn Belgen die zijn niet zo slim. Nou ja, dus, uh, zeg. Ja, nee, dat, mag dit we, nog? Nee, dat mag niet meer. Nee. Het is helemaal, maar, er staat, maar er wordt wel een artikel over geschreven. Dat een Belg rijdt twintig keer te hard langs dezelfde flitspaal. En hij vindt het niet fair. Nee. Dus uh, tegenover uh, lokale politie uh, of publicatie deed hij zijn uh, verhaal. Want hij stond pas sinds eind mei op een weg zonder verdere snelheidsmarkeringen. En uh, ja, het werd altijd aangenomen dat de snelheid 70 km per uur was. Maar dat bleek toch uh, anders te zijn. Het was maar 50. Oh. En toen de eerste boete binnenkwam, besefte hij dat je maar 50 mocht rijden. Sindsdien hou ik me aan de snelheid. De eerste heb ik meteen betaald dat met een glimlach zelf. Maar ja, de, de brieven bleven maar binnenkomen. En op één dag kwamen er maar liefst 10 boetes binnen. En overige 19 gaan de, gaan de mannen ook al veel te ver. En hij heeft dus uh, uh, gewoon uh, een poging <laughs> gedaan dat. En uh, had, uh, hij woonde aan de goede kant van de grens. In Nederland was hij veel meer kwijt geweest. Nope. Want 20 moeders van 20 kilometer had in Nederland... 4.180 41, euro gekost. Ja, ja, wij hebben dus nog wat in meer. België, hier staan de boeders maar 52 euro in België. Oké. Okay. En bij ons is het zomaar 90 of zo. Nou, als het niet meer is. Ja, die administratie kost ja, nee, het. hebben. Ja, het gaat per kilometer te hard en zo, hè? Ja, maar goed, wij hebben hier natuurlijk met uh, mensen tekort. En de mensen die administratie moeten doen. En die worden heel zwaar betaald. Dus die kosten voor onze administratie zijn veel duur. Ja. Of ja. zoiets. Ik kijk uit met uh, ook het mobieltje. Uh, ik had pas alleen iemand gehoord. Die had het mobieltje in de hand. Uh, op de fiets nog. En toen reed ze weg. En toen had ze het mobieltje. Dat stopte gelijk dat ze wegreed. Stopte ze hem weg. Toen kreeg ze een boete. Oh. Want dat is ook al gebruik maken van het mobieltje op de fiets. En je moet echt stilstaan. Dan pas mag je het mobieltje gebruiken. Ik zie toch zoveel mensen met die mobieltje op de fiets hoor. Ja, het, het gaat heel veel. Je zou kunnen zeggen. Uh, goed dat hij hem weg doet. Mooi. Even eerder nog, want anders moet ik een boete geven? Nee, meteen een boete. En ook ja. wel flink. Nou, dus ik, ik, wat ik wel het. ook vind van, uh, de, nu nog eventjes, we kunnen nog even mopperen over de fatbikes. Ja. Want ik heb echt van de week uh, zoveel uh, kinderen op die fatbikes gezien. Ja. En dan zitten ze met z'n drieën, zitten ze erop in de stad. Ja. En dan uh, denk ik van nou, ik denk dat ze misschien 13, 14 zijn. Ja. En waarom die dingen moeten echt gelijkgesteld worden aan een brommer, vind ik. Uh, ja, ik vind dat gewoon al die elektrische fietsen ook veel harder moeten rijden nog. Ze rijden nog veel te zacht. Maar ze rijden ook op die hele dure elektrische fietsen. Ja, ja, als je die uh, dan uh, van het slot haalt, dan hoor je echt zo'n geluid. Vroom, weet je ja, wat ja, de dus wereld van, gaat beginnen. De zijn van die fietsen die zijn volgens mij wel uh, tegen de 3000 euro Ja, zeker. Aan. Ja. ja, dat is een excuus. Ik mag van mijn moeder geen scooter. Dan koop ik dit. Het ja. is echt een treurfiets. Echt een, een Ja, maar hoe krijg je dat geld bij elkaar ook? Hè? Dat vind ik dan ook apart. Ja, door een beetje wel blij rond te rijden. Want dat kan heel snel nu. Ja, ik ben wel blij dat ik nu niet meer van de jonge kinderen heb die nee. dat gaan doen. Mijn zoon zat er ook over te denken <lacht> over die is zo'n vet zeg Hij komt er bij mij niet in. Je zelf maar een garage ergens. Niet bij mij in de garage. Ik ben je gek geworden. Zo'n loser fiets gewoon. Het is ook zo'n zo houding. Ja, maar als hij dan zijn auto wegdoet? Nee, ja, natuurlijk. Maar doet hij hem er ook niet. Hij nee. is niet gek. Daar maak hij meer indruk mee. Nee, maar Het is zo'n loser fiets. Als je erop gezien wordt ook. Zo'n vetbike Is zo'n vet bike. hoe Ik erop zitten ook. Ja. ja. Ja, maar oh, ik moet bewegen met mijn benen. maar, maag, nee, maar dat ik beweegt het niet. echt niet. Kijk, nee. ik heb als dus mijn uh, telefoon in mijn achterzak... als ik gewoon uh, fiets op mijn elektrische fiets. Ja? Maar dan zie ik toch dat ik... Uh, Jij mag niet praten nu eigenlijk, hè? 4500 uh, ja. stappen gemaakt heb, zogenaamd. Dus ik heb 4500 bewegingen gemaakt. Geslenderd. Ja, nou, dat is toch wel even anders. Dan lig je op je rug. Ik krijg net... Uh, wij, ja, sorry, we hebben het weer over fietsen. Pauze. Ja, ik zit nou weer te praten over die fietsen. Even een snoeiharde gitaar erover en dan ben je vast weer vergeten. Lekkere muziek van de band. Future Me Hates Me. De band. En zo heeft ook de nieuwe CD hier bij toepag geleefd. Het blijft spannend. Dan gaan we gaan zo maar even naar de deur. Om. Ja, precies, het blijft allemaal spannend of de deur open gaat. Nou, die ging gisteren open natuurlijk. En ja, het was afgelopen met dit kabinet. Ja, het einde dus van kabinet Rutte 4. Ja, de... zeker. Het is afgelopen en dit is... Ja, het is toch een hele uh, heugelijke dag. Ook. Ja, zeker. Het is een heugelijke dag. Nou, dan moeten we allemaal afwachten wat hieruit vandaan rolt natuurlijk. Nou goed, we kijken nog even naar als laatste nog even naar de wereld. Ja, jij ik nog? heb nog een bericht. Dat is voor de mannen. Die krijgen hier allemaal jeuk van. Oh, Want er, moet er, het dan Er dit? gaat namelijk een schokkende video rond in Thailand. Ja? En op die beeld is te zien hoe een man zijn geslachtsdeel in een hoop rode mieren hangt. Huh? Waarna hij het uitschreeuwt van de pijn. En dan hij oh. weer is opgestaan. Ja. Dan heeft hij zijn penis gewassen met water. Doet hij het nog een keer? Eh? Dit is dus heel ineffectief, zegt die dokter. Want ja. bij erectieproblemen erectieprobleem is het veel nuttiger... om de onderliggende oorzaken aan te pakken. Het kan dan gaan om onregelmatigheden in de bloedselbloem. Probleem met het zenuwstelsel, hormonen of mentale gezondheid. Maar ja, mensen die hier last van hebben... die kunnen beter contact op, opnemen met hun huisarts. Ja. En uh, nou ja, de man is in het filmpje waarschijnlijk al op den de duur... hersteld van zijn pijnlijke blaren en wonden. Ja. Maar uh, ja... Het, het is toch wel zo van, uh, don't do this at home, hè? Nee, dat is even, nou ja, goed. Ja, hij heeft er wel wat voor over om dat ding weer stijgend te krijgen. Ja, dus dat, dat, is is ja dat is waar. is Ja, dat heb je echt wel ziek in dat doen. We moet er echt niet aan denken gewoon. Nee. Om zo iets <laughs> geks te doen. Nee. Goed, het, het loopt tegen het eind van de Ik kan nog één ding noemen. Eigenlijk zou je vandaag ja zijn geweest. Ferdinand van Zeppelin. Ah, oh, wat was dat, een mooie gast. Gewoon, die heeft eigenlijk die zeppelin. Hij zag luchtballonnen in de, in, uh, uh, de Franse revolutie-sjaggie voorbij gaan. En daar werden waarnemingen mee gedaan en communicatie tot stand gelegd. Toen dacht ik zelf, ik wil daar een luchtschip van maken met mensen te verplaatsen. Dat heeft er heel veel voeten in aarde gehad. Heel veel zeppelins zijn gecrashed. En je kent natuurlijk ook de Hindenburg die uiteindelijk naar beneden komt. Dat was in uh, 1937. Daarna werd het wel een beetje stil rond de... Uh... De ja, Zeppelin. Ja. Maar hij heeft echt zoveel energie daarin gestoken om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. De laatste jaren zijn ze wel weer actief, de Zeppelins. En worden ze gewoon voor commerciële doeleinden, zelfs worden ze gemaakt. Dat lijkt me best leuk. Dus, uh, deze van de Zeppelin, leuk hoor. En later krijg je natuurlijk Led Zeppelin. Dat was, dat was wel een van mijn favorieten hoor. Ja. Ja. ja, dat was het zeker. Dus. Zeker. Nou, daar nog één plaatje.